11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Nederlanders in actie op de Spelen. Wielrennen, judo, paarden en turnen. Maar eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Gelezen door Raymond Sereen. Het aantal Nederlanders dat medicijnen slikt tegen ADHD... is vorig jaar met 14 gestegen, blijkt uit cijfers van de apotheken. Bij volwassenen was de stijging 19 De apotheken gaven in totaal 200.000 mensen medicijnen mee... tegen de hyperactiviteitsstoornis. Zeven jaar geleden waren dat er nog 700.000. Methylfenidaat werd het meest verstrekt ruim 1,1 miljoen keer. Het medicijn is verkrijgbaar onder verschillende merknamen, waaronder ritalin.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 De NS heeft van en naar station Zwolle bussen ingezet. Reizigers tussen het Noorden en de Randstad kunnen de snelbus nemen tussen het Harde en Meppel. Vanaf deze stations rijden wel treinen. Op de andere lijnen van en naar Zwolle rijden bussen. Oorspronkelijk wilde ProRail het treinverkeer bij Zwolle vier weken stilleggen. Maar dat plan werd geschrapt na veel protesten. Nu blijft het bij dit en volgend weekend en het weekend van 12 oktober. ProRail verwacht dat de verbouwing van station Zwolle in 2014 klaar is. Het is erg druk op de Franse snelwegen. Zoals gebruikelijk zijn de grootste problemen tussen Lyon en Avignon... de belangrijkste snelweg naar het zuiden. En verder is het druk op de wegen rond Bordeaux... en op de snelweg van Parijs richting Limoges. De ANWB verwacht op de Franse wegen tegen het middaguur zo'n 600 kilometer file. En na vieren neemt de drukte waarschijnlijk overal snel af. Volgens de ANWB is dit weekend het op één na drukste van het jaar. Volgend weekend maakt Frankrijk zich op voor de traditionele Zwarte Zaterdag. Dat is de dag dat miljoenen Fransen op vakantie gaan. Behalve in Frankrijk is het ook druk op snelwegen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Vakantiegangers moeten bij alle knelpunten, zoals de Sint-Gothardtunnel, rekening houden met een flinke vertraging.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 De Sportzomerbus die rijdt weer. Die staat bij het Truckstar Festival, dus je rijdt niet. Zometeen mag ik gewoon weer vissen tussen de opgepoetste trek en zijn En natuurlijk sport hier in Londen. Het wielrennen bij de mannen is net begonnen. zien we hier ook op de televisie in de studio. En we beginnen bij de prijsbewuste Nederlanders: Hier zijn Felix Bergers en Willemijn Veenhoven. Steeds meer Nederlanders die stappen over naar een andere energiemaatschappij voor hun stroom en gas. En dat doen ze niet alleen aan het einde van het jaar, maar ook tussendoor. Vorige maand werd een nieuw record bereikt van 182.000 overstappers. Dat is bijna de helft meer dan vorig jaar om deze tijd. En de cijfers waar dat uit blijkt komen van brancheorganisatie Energie Nederland. Sjoerd Marbers is de woordvoerder daarvan. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom stappen er nu zoveel mensen over? Nou, ik denk dat het te maken heeft met de stijgende energieprijs, waarover de laatste tijd veel berichtgeving is geweest uh, in de media. Uh, dat komt door uh, de olieprijs die hoog is en daardoor stijgen ook uh, de andere energiedragers zoals gas en kolen mee, waardoor uh, zowel elektriciteit als uh, gas uh, duurder wordt. En het heeft natuurlijk ook te maken met de regeringsplannen, uh, btw-verhoging die eraan komen, uh, de ecotax uh, gaat omhoog. En nou ja, dat maakt alles dat de consument die toch waarschijnlijk nu in deze tijd wat minder te besteden heeft, ja. is wat vaker gaat kijken van kan ik ook iets met mijn, met mijn energieleverancier en kan ik dat op een wat voordeliger manier misschien regelen. En zijn die klanten nou ook echt beter af? Uh, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel. Uh, je blijft uiteindelijk natuurlijk het, uh, het, het product krijgen wat je altijd uh, krijgt via je uh, leidingen. Uh, uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse energieconsument zelfs de meest tevreden consument uh, ter wereld uh, is. Uh, dus wat dat betreft dat uh, er, er, erop achteruit ga je, hoor. Nee, en, en hoeveel scheelt dat dan zo ongeveer per maand? Nou, dat hangt van uh, erg er er, er er, er er af van wat voor, van, van, van wat voor contract je had. En, Uiteraard. Uh, je maar hebben we het over staat. tientjes? Ja. En uh, ja, dat, dat, dat kan uh, tientjes op, van uh, op, tientjes tot, uh, uh, ja, tientjes ja. Tot meerdere tientjes per jaar kan dat uh, kan het oplopen. Ja. Bent u al overgestapt? Uh, ja. ja. Ah, ook onlangs? Uh, nee, alweer wat langere tijd. Ben jij al overgestapt uh, alleen, Maar natuurlijk ik? ook, uh, als je zelf in de branche werkzaam bent, moet je ook een beetje je vinger aan de pols uh, houden van hoe het, ja. uh, hoe het allemaal gaat. Nee, ik vind dat veel moeite. Is dat zo? Nou, geen idee, maar alleen al de gedachte dat ik daar energie in ja, moet steken. Er zijn wel goede websites voor. Je kan even goed, uh, goed met elkaar vergelijken. Ja, jij wel, Felix? Ik ben weer overgestapt, ja. Weer? Ja, je wordt er gek van. Ja, maar ik heb het weer gedaan. En dit is, natuurlijk, uh, is dit nou de marktwerking waar uh, we op gehoopt hebben? Wat de bedoeling was? Nou, wat betreft de energiebedrijven wel. Uh, de uh, markt is natuurlijk onder uh, de Europese doelstelling om de energiemarkt vrij uh, te maken ja. eind uh, vorige eeuw. Uh, nou, toen hebben de energiebedrijven eigenlijk van meet af aan gezegd: Nou, dan gaan we er ook echt een, een, een echt werkende markt van maken. Er is een energiebeurs opgericht door de, door de energiebedrijven. En bedrijven zijn elkaar uh, steeds meer gaan uh, concurreren. Aanvankelijk uh, was het natuurlijk met de administratieve afwikkeling van het overstappen uh, niet altijd dat het allemaal even uh, goed liep. Maar uh, ja, ook dat is allemaal uh, ja, nu heel goed uh, ja. geregeld. Nou, dat blijkt en, hè. Nieuw record. Dus 182.000 ja, ja. overstappers dit jaar. Bijna de helft meer dan vorig jaar om deze tijd. Ik dank u wel, Sjoerd Marbus van uh, Energie Nederland. Wielrennen, wegwedstrijd mannen. En Gio Lippens kijkt waarschijnlijk naar een compact peloton. Dat zou mij althans verbazen als er al één iemand ontsnapt was. Nee hoor, het is nog heel rustig. Ze praten een beetje met elkaar. Alejandro Valverde, die daar op een van de eerste rijen mee rijdt. We zagen daar ook wat Britten zitten. Onder andere de winnaar. Bradley Wiggins. En aan de achterkant uh, toch ook wel een beetje de, de ja, gebruikelijke types uh, die je daar wel verwacht. De man uit Syrië die hier mee rijdt. Omar Hassanin. Ja, je zou het toch maar voor elkaar krijgen om in dat land nog te kunnen wielrennen. Maar ook hij is hier van start gegaan. En voorlopig is er nog ontspanning in dat peloton. Zijn ze zijn zojuist langs Hyde Park gereden. Rijden dan in de richting van de Thames. Dan bij Putney Bridge gaan ze over de Thames heen. En dan, dan zal er echt wel gekoerst worden. Maar voorlopig is het nog een compact peloton in een rustig tempo. 30, 35 kilometer per uur. Harder gaat het niet, hoor. Bob van der Tak die zit bij het zwemmen. Om half twaalf beginnen de series. Nou, jij, jij gaat naar de ene goud op maar daar naar de andere kijken, Bob. Ja, dat zou mooi zijn. Vanavond natuurlijk de finale van de 4 keer 100 meter vrije slag. Estafette en dan hopen we de Nederlandse ploeg weer goud te zien winnen... zoals dat de afgelopen jaren zo vaak lukte. Maar goed, ze moeten eerst die finale nog gaan halen natuurlijk vanmorgen de series. Het is het laatste onderdeel van de ochtend, dus eigenlijk is dat al middag dan, want zo rond kwart over één Nederlandse tijd dan komen de dames in actie. En wie zijn dat dan? Dat is de vraag, want ja, Jaco Verharen, de bondscoach deed een beetje geheimzinnig de afgelopen dagen over de opstelling in de series, maar inmiddels is die bekend. Het was wel duidelijk dat er één reserve mee zou zwemmen, omdat Ranomi Jojo de beste zwemster rust krijgt voor de finale van vanavond. Keuze was Tussen Hinkelien Schreuder en Saskia de Jonge. En het is uiteindelijk Hinkelien Schreuder geworden. Die uh, haar laatste grote toernooi hier zwemt. Speciaal haar uh, loopa nog heeft verlengd. voor deze Olympische Spelen de afgelopen maanden heeft uh, getraind. bij Fedor Hess in Antwerpen. En haar uh, toch al lange en mooie carrière. die krijgt dus nog een mooi staartje hier. vanmorgen in het uh, Olympisch zwembad van Londen. Oh, er wordt ja. ook gegroeid. Ja. Rachman die volgt dat op de voet. Voor zover je dat kan natuurlijk. Ja, we kijken naar de eerste heat van de achte. Dat betekent dat Nederland na deze race zal gaan, gaan starten in een sterke serie. Maar we zitten momenteel in de serie met bijvoorbeeld de Amerikanen. Met ook de Australiërs, de Oekraïners en de Polen. Achter mij een meneer uit Polen die daar werkelijk heel veel geluid bij weten te produceren. De boten zijn op weg naar de eerste 500 meter van de 2 kilometer in totaal. Die zullen moeten worden afgelegd op een werkelijk zonovergrote meer hier op Iten bij het uh, ja, terrein van de bekende kostschool. Er zit een hele nare echo overigens op de koptelefoon... die het moeilijk maakt om een goed verslag van deze race te doen. Ik ga mijn best doen weer, hoor. op weg Dagen. richting de eerste 500. Wat zei jij? Dat er gesleuteld wordt en, en, en gedraaid wordt door mij... maar ik heb het verkeerde knopje kennelijk steeds te pakken. Ah, dat is uh, vervelend. <laughs> ja. Wat uh, duidelijk is bij deze race... is dat de winnaar in ieder geval door zal gaan... richting uh, de finale van komende woensdag op 1 augustus. Daar is de eerste 500 meter... Met de Amerikanen zoals verwacht als eerste door de streep hen op de hielen gezet. Door de Australiërs, de Oekraïners en de Polen. De verschillen zijn nog niet erg groot in deze race. Wij kijken natuurlijk vooral naar die volgende race. En de Amerikanen gaan hier vermoedelijk toch de overwinning pakken. En dat betekent dat zij de herkansingen niet hoeven te varen. Wat energie zal sparen. Prettig natuurlijk tijdens dit toernooi. De boten op weg naar die kilometer. Gelijk geroeid natuurlijk door Amerika. Dat ook wel wedstrijden heeft laten lopen dit jaar. om extra trainingskampen in te lassen. De eerste heat, zometeen Nederland. Aan mijn geboortejaar. Billy Swan, I can help. Ik wachten en Ik uh, kwam nu een beetje roken de auto. Dan zet ik je in mijn vader. je de help? Dat is een grap, Felix. Nee, sorry. Theo Plasjaar, daar was het applaus voor. Bijna is het zover voor Jeroen Moor, hè? Bij judo. Hij staat nu op de verhoging. Het is echt de arena. En ook zijn tegenstander staat daar. Dus de wedstrijd in de gewistklasse tot 60 kilo... Jeroen Moore staat op punt van beginnen. Vrijgeloot in de eerste ronde. En nu is het zover. Hij is debutant. Dus ik ben benieuwd hoe hij omgaat met zijn zenuwen in deze wedstrijd. Tegen de Israëliër Artiom Arshansky. <laughs> Dit jaar nog verloren Moore van hem op de World Cup in Praag. Maar vorig jaar tijdens de Grand Prix in Amsterdam was er winst voor de Nederlander. Dus wat dat betreft een gelijke stand in deze wedstrijd. Sterke man. Die uh, Arschanski en uh, Moor is een kop groter dan uh, de Israëliër. Maar of dat een voordeel is, dat uh, moet allemaal nog uh, blijken. De wedstrijd is uh, begonnen, is een halve minuut gejudood. De totale uh, zuivere judo-tijd is uh, vijf minuten. En nog geen scores op het uh, prachtige scorebord hier in deze mooie hal. Mooi uitgerust deze arena. Echt een arena waar de, de... Judoka's op een verhoging bezig zijn en dicht het publiek erop kan zitten. Om te kijken hoe het allemaal gaat in deze wedstrijd van Youn More. 26 jaar, morgen 30 juli moet ik zeggen, wordt hij 27 jaar. Dan zit hij waarschijnlijk nog in het Olympisch dorp. En of het een groot feest wordt, een dubbel feest wordt of alleen maar een verjaardag. Dat zullen we binnen vijf minuten weten. Want de eerste minuut van deze wedstrijd zit erop. Er is nog niet veel gebeurd. Nog geen scores in elk geval. En het is een beetje aftasten tussen beide judoka's. De pakking opzetten. En dan proberen de aanval in te zetten. Het is nu Moren die dat probeert met een beentechniek. Maar dat gebeurt allemaal buiten de mat. En dat mag niet. De mat is het heiligdom waar het allemaal moet gebeuren. Tussen Jeroen Moren en Arshansky. Moren, medisch student... Al een hele tijd bezig. Maar ja, dat is ook moeilijk als je topsport wilt combineren met een studie medicijnen. Zijn schappen heeft hij allemaal stopgezet. En die wil hij aan het eind van dit jaar gaan oppakken. Om te kijken of hij een keer af kan gaan studeren. En of hij dat dan doet met een Olympische medaille. Nou, dat zou een wonder zijn. Het zou heel mooi zijn, maar of het lukt... Eerst deze man uh, uitschakelen, die uh, Arshansky. Nog steeds geen scores Wat kinza's uh, gezien, wat schijnaanvallen die niet voldoende zijn om een score op te leveren. Dan ontbreken er een aantal elementen zoals kracht, snelheid of techniek. En dan doen die scheidsrechters niks. Die twee die op die stoeltjes zitten en die één die erbij uh, staat. En rondom de judoka's loopt om goed zicht te houden op het uh, spel. In de hoek van de mat nu is het, uh, de, is het een gevecht aan de kant die uh, met benen... Slecht moet gaan worden, maar dat gaat uh, niet lukken. Het is Moren die op zijn knieën gaat, en de scheidsrechter geeft uh, Matte. Even rust, even terug naar de uitgangsposities. En ook op dat moment mag er gecoacht worden, mogen er aanwijzingen gegeven worden. In dit geval door Gerry Teunissen, de privécoach. Die dankzij NOC NSF een accreditatie gekregen heeft om hier aanwezig te zijn. Om om zijn pupil, waar hij dag en nacht mee optrekt, ook te begeleiden tijdens dit uh, hoogtepunt in zijn uh, carrière. Want dat is het toch uh, vermoren als 26-jarige debuteren op een uh, Olympisch... Uh... Toernooi zoals hier in uh, Londen. Halverwege de wedstrijd nog steeds geen scores. 2 minuten 36 staat er op de klok. En het is nu Moren die probeert uh, de Israëliër te gooien. Aan de benen pakt. Maar uh, dat wordt goed opgevangen door uh, de man uit uh, Israël. En nu komen ze terecht in een uh, grondgevecht waar. Op het eerste gezicht weinig voordeel is te behalen voor beide judoka's. Hoewel Moren iets in het voordeel is, probeert hij houtgreep aan te leggen. Maar de Israëliër draait op zijn buik, nu op zijn zij. En nu kan Moore hem op zijn rug, maar zijn been zit nog tussen de benen van de Israëliër En de dus scheidsrechter ziet ook dat dit hopeloos is en niks gaat opleveren. Zodat hij weer maté geeft. En de wedstrijd even onderbreekt de judokies weer in orde gemaakt. Kunnen gaan worden, maar dat hoeft in dit geval niet. Bij Moren zit alles nog keurig vast. De Israëliër heeft het jack boven de riem hangen. 1 minuut 55 nog te gaan. Geen scores in deze eerste partij. Ragnar Niemeijer bij het roeien. 28 juli heeft jarenlang in de agenda gestaan van de Nederlandse roeiploeg. En de acht de eerste Nederlandse boot die op het water van Dorney Lake is vertrokken. We zitten in de eerste meters van de race. Een zware voorwedstrijd voor Nederland met in baan 1 Groot-Brittannië natuurlijk toegejuicht door vele tienduizenden toeschouwers. Want het is stamp en stamp vol hier op Dorney Lake. In baan 2 de Canadezen, dan de Duitsers, de wereldkampioenen van de afgelopen drie jaar en dan Nederland in baan 4. De winnaar gaat direct door naar de finale van 1 augustus komende woensdag. En de andere boten zullen zich moeten melden in de herkansingen. Eén ding weten we zeker, terwijl de boten richting het 500 meter punt gaan. De Amerikanen wonnen de eerste voorwedstrijd bij de achter zoals verwacht. En zij zijn verder. Nederland in baan 4, dat betekent het dichtst bij de tribunes. Er zijn nog niet zo heel veel verschillen aan te geven in de race. Ik zit te kijken naar een monitor ook, waar veel zon op staat. En wat is er dan met de Nederlanders? Want het lijkt erop alsof ze een achterstandje beginnen op te lopen. Als eerste door de lijn van de 500 meter zijn het de Duitsers. En dan komt Nederland daarop 200ste achteraan. Heeft ook wel wat te maken met de cameravoering natuurlijk. Het is allemaal ver hier vandaan. De race is twee kilometer. En altijd staat de camera wat schuin erop. Het verschil met de Nederlanders en de Duitsers is dus nog niet zo groot. Wat is er veel gebeurd met deze boot? Wat is er veel commotie geweest? En wat zal er nu gepresteerd moeten worden om aan al die kritische verhalen een einde te maken? Maar de mannen hebben altijd vertrouwen gehouden. Sjoerd Hamburger, Diederik Simon van 42, Rogier Blink, Matthijs Vellinga, Roel Braas, Jozef Klaassen, Olivier Siegelaar. En de nieuwe slagman, ook belangrijk, dat is Mitchell Steeman. Theo Plachard bij het judo. Zijn Ajanski's jasje zit los. Ja, en uh, dat is maar net hoe de scheidsrechter dat uh, beoordeelt. In principe moet dat uh, vast zitten achter de band, maar hij laat het uh, toe en... Uh... De laatste 20 seconden van deze wedstrijd zijn ingegaan met nog steeds geen scores op het bord. Wel een waarschuwing die in het voordeel is van Jeroen Moren, een gele kaart. Letterlijk een gele kaart en die heeft hij straks nodig. En dat kan hem wellicht voordeel opleveren in de verlenging die eraan dreigt te komen. Want met nog 7 seconden te gaan, 6 seconden is het zo dat beide judoka's nu zullen kiezen voor rust en uitjudoen. en dan alles op alles gaan zetten in die verlenging. En die gaat er inderdaad komen, dat gaat volgens het systeem Golden Score over drie minuten. Misschien even iets ophalen in de studio voordat we verder gaan? Nee, we gaan naar Ragnar, we gaan naar het roeien, naar die acht en we kijken hoe de Nederlanders het doen tegen die Duitsers. Nederlanders zojuist op de kilometer doorgekomen op een derde positie. De Duitsers, de wereldkampioenen van 2009 in Polen. Van 2010 in Nieuw-Zeeland en 2011 van Slovenië. Ze gaan aan de leiding. Nederland is op een derde positie. Het zal inmiddels een halve bootlengte zijn. De achterstand van de Nederlandse acht. Gecoacht door René Meinders en ook tegenwoordig door Koos Maasdijk. Gouden medaillewinnaar bij die legendarische Spelen in de Verenigde Staten in 1996. Waar ook Diederik Simon al bij was destijds. De Duitsers zijn sterk, zijn geconcentreerd, moeten het hier laten zien. Wat ziet het er goed uit? Wat is het sterk bij de Duitse ploeg? De Duitsland achter is een fenomeen geworden de afgelopen jaren, nadat het in Peking zo misging. Een halve bootlengte voorsprong op de concurrentie als we richting de 1500 meter gaan in deze race. Voor prachtige tribunes, op prachtig water. Er zitten wel wat vakken waar wat wind staat, maar zeker het tweede gedeelte van de race, de laatste 500 meter ook waar we nu op afgaan. daar uh, ziet het water er fantastisch glad en strak uit. Als een spiegel zoals dat uh, heet. Duitsland, dan op een halve bootlengte Groot-Brittannië erachteraan en dan komt Nederland. Verschil is te groot om Nederland nog in aanmerking te zien komen voor een overwinning. Maar laten we eerlijk zijn, dat had ook niemand uh, verwacht. De tribunes die beginnen zich te laten horen. Fantastisch hoeveel mensen hier zijn. En het staat bijna tot op het duizend meter punt. dik. En dan heb je het nog niet eens dus over die prachtige grote stands die ze hier hebben neergezet. Nederland in de oranje tenus. Op een derde positie of zit er nog wat meer in. Nederland zal zichzelf niet willen opblazen. Dat heeft geen zin. De herkansingen komen eraan. En dan zal Nederland het moeten laten zien. Per herkansing vervolgens twee boten. Die zich voor de finale van 1 augustus gaan plaatsen. En wat kan Nederland nog? Wat wil het nog? Gaat het nog voor een tweede positie? Het lijkt erop alsof de Nederlanders daar wel zicht op hebben. Nederland achter de Engelsen aan. De Duitse op kop. En de vierde ploeg in deze race. De Canadezen, op een ruime achterstand. Dat zal anderhalve bootlengte zijn. Nederland eigenlijk permanent derde geweest. In de laatste meters de Duitsers nu. En die derde positie is ook voor Nederland. Met net zoals Teman als nieuwe slagman zoekt Hamburg op boeg voor een ideale gewichtsverdeling. De Duitsers en de Amerikanen in de acht door naar de finale. Nederland gaat naar de herkansing. Theo met judo. 1 minuut 11 nog, cijferen Judo-tijd in de verlenging. Golden Score. Optisch een uh, licht voordeel voor, uh, voor More, die die gele kaart dus uh, in zijn zak heeft. Uh, die, uh... Het zou betekenen de volgende gele kaart voor de Israëliër dat hij eruit ligt. Want elk strafje vanwege passiviteit of wat dan ook is fataal voor de Israëliër die dus nu aanvalt. En More weet dat, die kan nog een strafje velen zonder dat het schade oplevert. Terwijl nu de laatste minuut al loopt en 48 seconden nog te gaan zijn, dreigt het uit te lopen op een beslissing. Via het systeem van de vlaggetjes. Tenzij in die laatste 40 seconden een van de beide Judoka's nog een truc bedenkt. Het is een krachtig slopende partij. En nu krijgt Boren ook die gele kaart. Ook die waarschuwing. Dus wat dat betreft is het gelijk. En is er helemaal niets meer van te zeggen. Ziet ook Gerry Teunissen, de coach. In een prachtige witte broek. En een zwart jasje daaroverheen. Ziet hij hoe zijn pupil. In deze laatste halve minuut van de golden score. De score dubbel blank moet zien te houden. Eruit moet zien te komen. En misschien dan moet afwachten wat de scheidsrechters gaan doen. Dan weet je natuurlijk nooit hoe dat eruit gaat pakken. Want het is een gelijkwaardige partij geweest tot nog toe. Geen uitblinkers. Niet, bij niet van de kant van de Nederlander en niet bij de Israëliër. Ze zijn er gelijkwaardig. En met de laatste tien seconden nu ingegaan. ...ziet het er inderdaad naar uit dat we de beslissing krijgen. De eerste trouwens op deze wedstrijddag hier in, het, in de Excel Arena met de vlaggetjes. Het is een oeroud systeem maar het bestaat nog steeds. Golden score is ingevoerd, drie minuten om een beslissing te forceren. Maar dat is in deze wedstrijd niet gelukt. Het is inderdaad afgelopen. Allebei de judoka's, een gele kaart, allebei een waarschuwing gekregen. En nu is het zo dat uh, het pak van uh, Arshansky op orde gebracht moet worden. De, scheidsrechter, de hoofdscheidsrechter gaat naar de kant, krijgt de vlaggetjes uh, uitgereikt. En dan gaan we zien wat het wordt. Wordt het uh, geel, wordt het uh, wit of wordt het uh, blauw? Blauw is uh, de Israëliër en wit is Jeroen Mooren. Altijd een spannend moment voor iedereen die deze wedstrijd uh, gevolgd heeft. En het teken van de scheidsrechter komt, gaan de vlaggetjes omhoog. Tegelijkertijd, wat wordt het? Blauw 3-0 voor de Israëliër. Nou, dat vind ik uh, een uh, strenge beslissing. feit is wel dat uh, Jeroen Mooren eruit ligt in deze eerste partij. Na de golden score, na de vlaggetjes, einde debuut Jeroen Mooren. Bob van der Tak kijkt naar een fenomeen, Michael Phelps. Ja, die heeft uh, net geswommen inderdaad hier in het aquatic uh, center van Londen. We zullen hem nog uh, veel in actie zien bij zijn uh, laatste toernooi. Het is zijn laatste kunstje. Dit olympisch toernooi hierna stopt hij. Michael Phelps, zeven onderdelen zwemt hij. Vier individuele en dan ook nog drie estafettes. En een van die individuele onderdelen is de 400 meter wisselslag. Waarvan de series nu aan de gang zijn. En Phelps moest toch behoorlijk aan de bak in zijn serie om de Hongaar Laszlo Tje voor te blijven. Ja, ook een goede wisselslagzwemmer natuurlijk. Tje en Phelps lag achter bij het laatste keerpunt, maar kon het toch niet over zijn hart krijgen om die race te verliezen. Zette nog even aan op die laatste meters vrije slag en tikte toen toch als eerste aan in 4.13.33. Dat is niet een bijzondere tijd. Zeker niet, maar vanavond in de finale, want die zal die met deze tijd wel halen. Gaat het natuurlijk veel en veel harder dan dan wordt het ook een strijd tussen Phelps en Ryan Lochtie. Die nu uh, aan het zwemmen is, zijn landgenoot. En uh, dat is uh, natuurlijk een groot verhaal op deze Olympische Spelen. En van de grote duels. Wie wordt de beste zwemmer van dit toernooi? Wordt het Phelps of wordt het Lochtie? Phelps uh, is op een missie. Hij is al de meest succesvolle Olympische sporter aller tijden. Met 14 in goud. Maar er is toch nog een record dat hij kan verbreken. Hij kan de sporter worden met de meeste Olympische medailles. Op dit moment is dat nog uh, turnster Larissa Latinina uit de voormalige Sovjet-Unie. Die op de spelen van 1956, 60 en 64 in totaal 18 medailles veroverde. En Phelps wil dat aantal graag overtreffen. En om dat te bewerkstelligen moet hij hier in Londen nog drie medailles pakken. Hij staat nu op 16, 40 keer goud dus. En ook nog twee keer brons. Dus hij moet... Uh... Nog een paar medailles halen en dan heeft hij ook dat record weer te pakken. Inmiddels is Ryan Lochte bijna bij de finish. Hij gaat zijn serie winnen en hij gaat het iets sneller doen dan Michael Phelps. 4-12, 24. Maar goed, dat zegt nog allemaal weinig. De echt snelste tijd trouwens gezwommen op deze 400 meter wisselslag door de Japanner Kozuke Hagino in 4 10-0-1. Maar goed, ze hebben wat op reserve gezwommen, denk ik. De twee Amerikanen. Dus vanavond dan zien we de echte strijd die dan gaat losbarsten. Gio Lippens bij de wegwedstrijd. Gebeurt er al iets? Er gebeurt nu eindelijk iets. Want ze hebben lang in een soort parade rondgereden. Maar nu is het lieve Westra die de eerste man is. Die probeert weg te rijden bij het peloton. En hij krijgt gezelschappen. Er springen drie, vier mannen met hem mee. Eh, het zijn er zelfs vijf. Zodat ze daar vooraan met zes zijn. En het is link hoor. Af en toe met die bochtjes. Je zag het net. Een paar renners die een bocht misten in een dorpje. De weg is krap. Af en toe de strobalen. En wij zitten hier aan die hele grote brede mol. Eh, collega Steven Dalenbouw is net aangeschoven. Want er wonen hier nogal wat bekende, beroemde Engelsen hier aan het parcours. Steven, wie ben je tegengekomen? Nou ja, zojuist liepen Prins Charles en Camilla liepen hier rond. Nou ja, dat, dat zou je verwachten bij Buckingham Palace. Uh, maar hij, hij zei nog even aan de mensen die om hem heen liepen... vertelde hij... Ja, yeah, I felt like I had to come down because of all the noise. Uh, ik dacht, uh, hoe, hoe kan dat nou? Uh, waar woont hij dan? En hij liep een deurtje in. En dan bleek zijn huis te zijn. Dat is hier echt 20 meter hier vandaan. Of naast Buckingham Palace. <laughs> ja. Het Clarence House. Daar woont hij. En hij kwam even kevin Cavendish aanmoedigen. Prachtig. Dus uh, Prins Charles langs het parcours. Hier trouwens nog steeds mensen op de tribune. Nou, als ze kijken naar beeldschermen. Dat is alles wat ze zien. En we zien ook dat het peloton inmiddels weer nou, niet echt heeft aangesloten. Er is gewoon een grote groep die van voren is weggereden. Het zijn wel een mannetje of uh, twintig zo'n beetje bij elkaar. Met dus die Nederlander. lieve Westra. Erbij. Hoofdpunt uit het nieuws met Raymond Serré. Steeds meer mensen slikken medicijnen tegen ADHD en hyperactiviteitsstoornis. Vorig jaar gaven apotheken aan 200.000 patiënten medicijnen als Ritalin. Zeven jaar eerder waren dat er nog maar 70.000. Bijna de helft van de ADHD-patiënten is jonger dan 20 jaar.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 En Syrische regeringstroepen zijn een offensief begonnen tegen opstandelingen in de stad Aleppo. Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten is het leger de wijk Saladin binnengegaan, waar de meeste opstandelingen zitten. Maar ook in andere wijken van Aleppo wordt gevochten. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dit half uur beginnen de paarden en wordt er gezwommen. En we besteden aandacht aan de gevechten in en rond de stad Aleppo in Syrië. De Radio 1 Sportzomerbus. eerste Sportzomerbus. En die staat bij het Truckstar Festival. Dat is de grootste truckerbijeenkomst in Europa. En Mark Robin Visser die is erbij. Ja, maar je hebt het met een of ander heel klein beetje lullig bestelbusje. Wij zijn met een heel klein, ja je mag bijna zeggen, een grijs stipje zijn we hier gekomen. Dat telt natuurlijk absoluut niet mee. Ik weet ook eigenlijk niet of er überhaupt één paardenkracht in zit. Maar dan kan ik misschien beter even... Ja, kijk, dat is, dat is het betere geluid. Ik, ga... ik loop er eventjes heen. Het lijkt wel of er een heel concert begint. Hoeveel pk's heeft u nou? Hoeveel PK's 530. 530. En uh, dat autootje van ons, hoeveel denkt u dat wij hebben met de radiobus? 80 of 120. Dat is niet veel, hè? Maakt geen enkele indruk hier. Er staan hier heel veel trucks. Ik heb begrepen wel vijf kilometer lang... Uh, ...vrachtwagens, trucks van de mensen. En de mensen hebben zich hier speciaal voor moeten inschrijven. U hebt het ook ingeschreven? Ja, zeker. Ik heb ook ingeschreven, en een kaart. Ja. En Marie mag hier komen. En jullie zijn allemaal uh, Truckstar-lezers? Jazeker, al uh, jaren. Ja, ja. Uh, de hoofdredacteur van Truckstar is hier ook, Arjen van Vliet. Het uh, is ieder jaar weer het hoogtepunt van uh, het truckseizoen, denk ik. Uh, voor ons wel. Ja. Als de bouwvakvakantie begint, dan, uh, dan is het de eerste de uh, laatste weekend van juli, is het gewoon uh, 2000 trucks op assen en dan gewoon even feestvieren. Feest vieren. Ja. Het is echt heel bijzonder. Er zijn maar weinig bladen, denk ik, in Nederland die zoiets klaarspelen. Ik moet aan de libellen denken. Dat is ook zo'n blad die jaarlijks is organiseert waar tienduizenden lezers op afkomen. Ik ken het, de libelle zomerweken. Het is ja. van collega's van ons. En de gedachte daarachter is hetzelfde. Voor die lezers van jou iets leuks organiseren. En als het vrachtwagenchauffeurs zijn, nou, dan staan hier dus gewoon heel veel vrachtwagens. Ja. En kan je dan ook zeggen dat de truckstar een beetje de libelle van de vrachtwagenchauffeur is? Absoluut. Ja. ja. Wat is uw favoriete rubriek? Alles. Ja, alles. Ja, ik lees alles. Echt waar? Ja, echt waar. Zeg, eventjes, ik loop even de tafel rond, ik kom zo even bij de hoofdredacteur eh, terug. Heeft u, een, heeft u een favoriete rubriek in het blad? Ik? Nee, ja? nee niet echt. Niet echt. Ja, ja. niet echt. Wat is het eerste? Bent u chauffeur? Een vrouwelijke chauffeur hier? Ja. ja vertel ja. eens, wat vindt u van het blad? Ik kijk eigenlijk alleen maar naar plaatjes. Vertel eens, wat voor plaatjes? Knappe, bus, kn knappe buschauffeurs, <laughs> wou ik zeggen. Knappe vrachtwagenchauffeur. Nee. Nee? Wat nee, dan? Wat nee, nee, dan? Nee, nee. Waar kijk je dan naar? Ja, naar de auto's. Naar de auto's? Ja. Net zoals hier. Wat is de mooiste die je tot nu toe hier gezien hebt? Ja, die toch? Vertel eens. Die. Wat, wat zie je? Die Scania. Ja, dat zien de luisteraars toch niet? Moet je even vertellen wat, wat je ziet? Waarom heb je ook geen camera bij je? Nee, ik ben gewoon van de radio. Dat is echt heel vervelend. Het is een rode vrachtwagenluisteraars. Voor degene die het wilde weten. Waar is die van u? Uh, die uh, staat ernaast. Die andere rode. Het is hier echt pronken geblazen. hè? Ja, het is een dag hier uh, Een paar dagen poetsen. En dan uh, uiteindelijk hier Ja, echt poetsen ja. ja echt de ja. boel netjes glimmend. En dan hierheen. Ik heb vanmorgen ook al het een en ander opgestoken. Je hoort bijvoorbeeld op de achtergrond luisteraars het geluid van een echte V8, is dat hè? Ja, dat is een echte V8, ja. Ik zal het even laten horen. Dat is dus die motor die draait hier gewoon nu stationair. Dat is het geluid van een V8 en ik heb me laten vertellen dat eigenlijk al het andere, alle andere type vrachtwagens, die worden hier een beetje als, als grasmaaier beschouwd, hè? Ja, daar heb je wel gelijk in, jou. ja. Dat klopt. Alles wat minder is dan V8, dat telt eigenlijk niet mee. Nou, niet mee tellen is een groot woord, maar het gevoel van de waagcilinder is <laughs> toch wel uh, vrij groot aanwezig. Ja, ja. Zeg, wat is nou het leukste van zo'n weekend? Bier drinken? Ja, dat dacht ik al. <laughs> ze staan hier echt allemaal al sinds vanochtend vroeg toen we hier aankwamen. Zijn ze hier aan het bier bezig. Maar, uh, en frikandellen speciaal hoor ik. Maar meneer Van Vliet niet, want die moet nuchter blijven hè, als, uh, als gastheer eigenlijk. Nee, ik hou het uh, overdag in ieder geval bij een frisje, ja. Ja, ja. ja. Zeg, wat is nou het geheim van het Truckstar Festival? Het is al het 32e jaar dat jullie dit doen. Er komen hier 60.000 mensen. Dat zijn dus allemaal vrachtwagenchauffeurs met hun families. Ja, en mensen die het gewoon leuk vinden om, uh, om mooie auto's te kijken. Uh, er is ook veel meer, er is een kermis, dus ook als je een dagje uit wil en niet specifiek iets met vrachtwagens hebt, dan kijk je hier je ogen uit. Ja. Uh, die mensen die, die zijn dan allemaal van harte welkom. Het blad uh, Truckstar heeft een betaalde oplage van een dikke 40.000, maar er zijn hier veel meer belangstellenden. Ja, nou, Zoals elk blad uh, wordt het niet alleen door degene gelezen die nee. het koopt, maar door meer mensen. En er zijn ook mensen die kopen het los en dat is niet altijd dezelfde mensen. Er zijn gewoon 130.000 vrachtwagenchauffeurs in Nederland. En, uh... ja, het is ooit begonnen hè? hier bon, als ja. gewoon een, een, een leuke dag voor de lezers. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een beetje uit de hand gelopen is. Dat denk ik wel ja. ja Daar kijk ik bij ons maar bij de vereniging. Het moet steeds groter, en steeds mooier. Bij welke vereniging bent u? Chauffeursvereniging in de Linden. Jullie zijn een club onder elkaar. Ja, nou, klopt ja, want een mannetje 50, we komen te beten we. En met een Audi 20 komen maar hierheen. En dan gaan we lekker een weekendfeest vieren hier. En wat doen jullie verder nog met zo'n vereniging? Ach, we hebben een keer een barbecue en een keer een Sinterklaasavond. Zo'n leuke dingen. Kleine dingetjes gewoon. Ja, kleine en jullie dingen. zijn wel allemaal eigen rijders? Of nee, werkt nee, nee, sommigen wel, sommigen niet. Heeft Somm u ook een V8? Of nee, zit nee, u op nee. een grasmaaier? Ik zit ah, op een grasmaaier. En die doet het ook, hè? Ja, ik ik kom het ook. En die komt er ook. Die komt ook <laughs> van de A naar B. Juist, inderdaad. <laughs> Verbruikt minder brandstof en zo, je kent het wel. Ja. ja. Nee, maar dus, hier is ja. gewoon een weekend Het is gewoon heel leuk hier. Samenhorigheid is heel erg leuk. Nou, ik wens jullie heel erg veel plezier met veel bier en goede frikandellen. Dat gaan we lukken hoor. En veel V8, meneer Van Vliet ook. Ja, dankjewel. We genieten er ook van. En uh, we gaan straks nog eventjes in het stadion, of in, bij de tribune kijken. Want er wordt nog gestund vanmiddag hè? Ja, we proberen de hele dag uh, voor die mensen die willen ook wat leuks te laten zien. Er worden recordpogingen gedaan. Er worden caravans door achtervraagwagens op een kant gegooid. Uh, nou, noem het maar op. Dat belooft nog wat. Tot straks en de groet uit Assen. En maak Robin Visser volgende keer je camera mee. Doe ik. De volgende keer neem ik een camera ja. mee. Nou ja, ja. ja daar kan ik natuurlijk ook niks aan doen. Ja. Ik naar ja. de nee. Lijkt of ik, lijkt soms of ik, lijkt of ik altijd. Lijkt of ik, lijkt soms of ik altijd weer met mijn rust naar de vuur. Ben. Dan Zeg me maar wanneer je dat dan zag. Zeg maar wat je zag. Ik ben niet echt aardig. Ik ben niet eens leuk of charmant. Ik denk dat niemand me mag. Ik heb geen idee wat ik doe. Wel niet te aan de la laat de hulp als dan boven is. Maar ik ben niet. Ik bood. ben zonder niet waard. Ik heb gestuiver spaar. en ik zelfs dat het niet nodig is. Maar ik ben hier voor. Ik ben. Trouwbaar. Ooit was ik zorgzaam en zacht, verdrachtte niets dan verdriet. Want alles wat ik dan zag, je ja, gaat van ander je laag. Bij jou is vriendelijkheid en zorg Maar ik ben hier voor. niet leuk, in wilt fouten. wat gemeen is een stout. en ik weer langzaam lief. Maar ik ben niet gek en ik ben hier voor. Ik ben voor de badja. Vind je hebt een leuke man, Thomas Akda? Felis? Ja. Ik, ik was vroeger nogal gek op hem. En toen was ik naar de Kleine komedie kijken naar, naar Akda in de Munich. Toen heb ik hem opgewacht aan de bar. Een biertje ingedronken als moed. En toen dacht ik, nu nee, ga ik hem aanspreken. Toch durfde het toch niet. Hij was er wel. Ja, het ja. is niet zo dat hij, dat, hij, dat hij wegging. Want dat heb je natuurlijk ook, dat hij is er meteen weggaan. Maar hij was er Nee, hij was er om met iedereen te praten. Ik dacht, ach, laat ook maar, wat moet ik met, wat, wat moet ik met die man? Wat Thomas die man? Akda was het natuurlijk... Gio en Lippens die volgt de wegwedstrijd voor, voor de mannen. Het zijn ook mooie mannen, moet je maar eens goed naar kijken. En, uh, zijn die zes ontsnapt, zijn die nog een beetje bij elkaar, uh, Gio? Er zijn er veel meer uh, inmiddels, Felix, want uh, de groep is uh, behoorlijk uitgebreid. Uh, Liebe Westra, dus de Nederlander in die kopgroep. Hij was ook de initiatiefnemer. Het uh, is toch een beetje ook het uh, idee achter die Nederlandse ploeg... wat men vindt dat men de koers hard moet maken... waardoor uiteindelijk uh, de sprinters eraf gaan daar op uh, Box Hill. Uh, daar zijn we nog lang niet trouwens, hoor. want we zijn inmiddels... een kilometer, ja, We moeten nog 220 kilometer, dus een kilometer of 30 zijn we onderweg. En Dat betekent dat uh, het nog helemaal vroeg in de koers zit, dat het nog erg vroeg is om conclusies te trekken. In ieder geval is het gat tussen de kopgroep en het peloton twee minuten ruim. En we hebben in die kopgroep behalve Westra, Beppu uit Japan, Roelands, de Belg, Stuart O'Grady zit erbij, de Australië, Dennis Menchoff, de Rus... Castro, Biego, de Spanjaard, Pinotti, de Italiaan. Dan hebben we een Koreaan, Park Christophe, de Noorse kampioen. Timothy Duggan uit de Verenigde Staten. Jennis Brajkovic uit Slovenië en Mikael Scheer uit Oostenrijk. En dan missen we er misschien nog één of twee. Maar in ieder geval is dat de samenstelling van de kopgroep zoals die nu rijdt. En je ziet het aan het tempoverschil. In de kopgroep wordt hard doorgereden. In het peloton wordt relatief gecontroleerd, rustig gereden. Bradley Wiggins zojuist op kop. De man dus die de gele trui tot ...in Parijs droeg in de Tour de France. Maar hier natuurlijk in het shirt van uh, Team Great Britain uh, moet starten. En hij controleert op dit moment aan kop van het peloton. Hij heeft zich helemaal opgeofferd voor Mark Cavendish. Zoals al die andere mannen voor hem hebben gereden in de Tour de France. Mooi dus, een kopgroep van uh, een mannetje of twaalf uh, schat ik zo'n beetje in. Met daarbij in elk geval de Nederlander Lieve Westra. Slechte Tour de France achter de rug. Hij uh, is, uh, kwam niet in, uh, in zijn ritme. Hij kon geen tempo maken. Hij uh, voelde de benen te zwaar in het begin van de Tour. En dat betekende dat hij uiteindelijk uit de Tour stapte. Maar goed, hij is misschien nu wel weer een vorm voor die Olympische wegreis. Gaan we naar Zwemmer, Bob van der Tak. Inge Dekker, die gaat er bijna in. Sterker nog, ze ligt er al in in het water. 100 meter vlinderslag. Ze moet natuurlijk door naar de halve finale. Dat is ze eigenlijk wel aan haar stand verplicht. En uh, ze neemt ook de leiding in deze race snelste tijd tot nu toe. Zojuist gezwommen door Alicia Koets uit Australië. 57, 36. Eens kijken wat Dekker gaat doen. Ze leidt bij het keerpunt naar de 50 meter. In een tussentijd van 26, 83. Dat uh, gaat al behoorlijk hard dan voor een ochtendsessie. En uh, dan die tweede 50 meter. Als ze maar niet te hard van start is gegaan. Want daar komt Sarah Sjeuström eronder door. De dus Zweedse in baan 4. 1 ...van de grote kanshebbers voor het goud samen met de Dena Volmer. En Sjöström die gaat Dekker verslaan, dat is duidelijk. Maar goed, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat Dekker een goede tijd neerzet. Sjöström wint in 57-45. En Dekker wordt dan uiteindelijk derde in deze heat in 58-30. En dat is uh, een tijd die uh, voldoende zou moeten zijn om de halve finale te bereiken. Martina Grandström, de andere Zweedse, ging ook nog uh, Dekker voorbij. Nee, dat klopt niet wat ik zeg. Dat was Ellen uh, Gandy, die was het 58-25. Dus Sjöström, Gandy, Dekker, dat is de volgorde. En dan kan ik ook nog even kijken hoeveelste... Dekker nu virtueel staat, vijfde en er komen nog, ja, er komt nog maar één heat. Dus dan weten we nu al zeker dat Dekker in de halve finale zit. En uh, dat is een opsteker voor haar natuurlijk. Ze heeft een drukke dag vandaag Inge Dekker, want ze zwemt ook nog die estafette straks. En dan vanavond dus de halve finale, 100 meter vlinderslag. En als alles goed gaat ook nog de finale van de estafette. Dus ze kan meteen vol aan de bak. 58-30, die tijd noteren we voor Inge Dekker. Zij is door naar de halve finale. Het Syrische regeringsleger zou een offensief zijn begonnen... tegen de opstandelingen in Aleppo. Dat meldt dan als een Syrische oppositiegroepering... Dat het offensief daadwerkelijk is begonnen is nog niet bevestigd door internationale media. Ter plekke zijn namelijk nauwelijks buitenlandse journalisten aanwezig. Maar eerder deze ochtend had de Amerikaanse nieuwszender CNN contact met een activiste van de oppositie in Aleppo. En zij vertelt over aanvallen van regeringstroepen op de stad. Ik praat nu met u. Er zijn veel neighborhoods die door by helicopters. En er a een Meg op een heel lege de Talagin neighborhood is now in from three directions. En er scheert een mig gevechtsvliegtuig over de stad, vertelt ze. En in veel buurten wordt uh, volgens de activisten door helikopters gebombardeerd. De wijk Saladin wordt vanuit drie richtingen beschoten. Vrouwen en kinderen worden geëvacueerd naar schuilplaatsen zoals scholen. Maar het is zeer de vraag of ze daar nog enigszins veilig zijn. The regime didn't mind to shut uh, and to bomb any uh, any shelter or any schools or any place that in. Het regeringsleger zal niet schomen om ook scholen en andere schuilplaatsen te bombarderen. Aldus, deze activisten. Ze doet dan ook een dringend beroep op de internationale gemeenschap. We willen voor de hele wereld hebben, we hulp nodig hebben. We willen hulp nodig hebben. Stop Assad, uh, uh, de militia om zijn mensen zo snel mogelijk te killen. Het zal een massacre Please, We are calling het to, to prevent. Stop Assad zo snel mogelijk zijn eigen volk te vermoorden. Anders wordt het hier een slachtpartij. We roepen de wereld op om dit te voorkomen, zeiden de activisten vanmorgen bij CNN. Meer nieuws over Syrië op deze zender in de Radio 1 Sportszone. Ja, ze toch de zangeres van dit moment. 2008 was dit nummer al. I Kiss the Girl lijkt mij geen probleem. Mij wel, denk ik. Ik kan helemaal niet Katy Perry. <laughs> Wielrennen. De wegwedstrijd bij de mannen is natuurlijk onderweg. Mark Cavendish, de grote favoriet. We hadden het er al eerder over met Gio. Aan andere landen dus de taak om te voorkomen dat hij het goud meeneemt. Nou, voor Nederland heeft natuurlijk bondscoach Leo van Vliet de ploeg samengesteld. Steven Dalebout, die sprak met hem. Ja, de renners uh, zitten hun gebruikelijke krabbel uh, op het startpodium. Dat is gebruikelijk bij een, een wielerwedstrijd. Maar als je dan zo een beetje over hun schouders kijkt, dan zie je daar uh, dat Buckingham Palace liggen. Leo van Vliet, ja, ja, de bondscoach van Nederland. Het niet, het precies ligt, dat is hier achter. Ja, nee, daar. Ja, okay. ja, dus, wacht, ze dus, moet je even mee komen lopen. We ja. hebben daar een uh, soort van keet voor. Kijk hier. We lopen ja, even ja. vijf meter naar links. Nee, ze moet je even iets verder komen lopen nog. Kijk daar. oké, okay, oké, okay. maar ze slaapt zeker nog. Ja, dat is gisteravond laat geworden. Ja, maar het is wel bijzonder hier. Ja. Sowieso, ik ben gisteren bij de opening geweest en uh, ja, ik vond het wel heel erg mooi. Ja. Dat is toch wel een, uh, een bijzondere Olympische sfeer, zo voel jij dat ook. Ook al heb je natuurlijk ja. al uh, duizenden wielenwedstrijden meegemaakt. Dit is anders? Ja, dit is wel heel anders. Ik ben in 1976 uh, als wielrenner zelf op de Olympische Spelen geweest. Dus ik vond het wel bijzonder om gisteren die opening weer mee te maken. En, uh, ja, het is, het is toch wel iets uitstending eigenlijk. Ik heb veel meegemaakt al in mijn leven op andere gebieden. Dan weet ik het allemaal. Maar ik ben wel blij dat ik hier ben. Nou is in het wielrennen is het wel... Het is altijd een beetje de vraag geweest of het nou echt de belangrijkste wedstrijd in vier jaar is, hè, dat hoorden, uh, de Olympische Wegwedstrijd. Hoe, hoe is dat nu, vind jij? Nou, ik, ik denk dat uh, als die renners die hier zijn, dat die het wel heel belangrijk vinden. Alleen voor wielrennen geldt gewoon weer, als het morgen voorbij is, dan gaan ze dinsdag weer naar Burgos of ze gaan naar de NECO Tour. Dus het is wel, uh, voor een heleboel sporten is het dan, uh, vallen ze even in het zwarte gat als het niet goed gegaan is of wel goed gegaan is. En de wielrenner die gaat gewoon volgende week weer door of... Ja, en dat is, dat is wel een verschil met andere sporten. Dus ligt er wat dat betreft misschien toch iets minder uh, ja, de, de, de nadruk op? Nou, ik denk de motivatie, dat je voor zoveel mensen... Hè, dus, ja, ook de wielerwedstrijd zal door veel meer landen bekeken worden als normaal het wielrennen. Dus nou, ja, die, die renners zijn super gemotiveerd, dus ik denk dat dat het verschil niet is. Alleen, ja, je zit met het verhaal dat je gewoon weer doorgaat morgen. Wat heb je ze, tegen ze gezegd, tegen jouw vijf mannen vanochtend? Uh, moet je ze nog motiveren of uh, nee, hoe doe je dat? Dat hebben we de hele week gedaan. En je hebt gewoon je mond gehouden? Super, nee, ja, ik hou mijn mond nooit, maar ze zijn super gemotiveerd. Maar het, het, we hoeven, uh, ja, niet de wedstrijd. We zaten met, toevallig met de Belgen in de bus hierheen, dus ja, dan ga je natuurlijk wel een beetje dingetjes uitlokken. En, uh, en uh, Bonen, Bonen, zegt ja, demereert op een kilometer. Hij zegt maar, ik kan beter misschien op 900 meter doen. Ik zeg maar, jij mag er niet achteraan. Hij zegt, ja, dat kan ik niet maken, nee. Nee, dat wil ik niet als ploeggenoot. Ja, ja, je probeert elkaar wel een beetje uit te dagen, maar... Maar ja, als dan achteraan gaat. Um, jij zegt natuurlijk dat het geen massasprint wordt, of, of, of wel? Nou ja, ik, ik, ik denk dat het gewoon, die koers wordt gewoon uh, onderweg gemaakt. Maar ik ben natuurlijk ook geen... Uh... Ik kan ook niet naar Glazen Bol kijken, maar uh, ja... Dus, uh, ik heb wel veel, heel veel ploegleiders gesproken en zo die zeggen... Ja, het moet gewoon een harde koers worden. Nou, dus ja, jij... ik heb nog niet het verhaal net zoals vorig jaar met... Uh... Kopenhagen, ik denk dat het de meesten dat toch niet willen. Op het WK waar Kevin is ja, ik denk op. dat er maar twee echt landen, Grijpel en Duitsland en dinges die echt een, een massasprint sprint willen. Nou zitten er natuurlijk negen keer die, die klim in, Box Hill, maar ligt wel relatief ver van, van de finish af. Hè? Denk je niet toch al dat jullie kansen een beetje in elkaar gaan spelen? Ja, maar daarom moeten ze ook, als, als er wat gebeurt, moet je natuurlijk niet de laatste twee ronden daar wat gaan doen. Dus ik verwacht wel dat ze, zodra ze daar komen, het is natuurlijk sowieso al een smalle weg, dat, de eerste keer zal ook een onwijs hard erop gereden worden. En ze kunnen er ook hard op rijden, maar ja, je moet wel de benen hebben om te volgen. Wat, wat is nou de kans op Nederlands succes? Denk je dan nou vooral aan, aan Nicky Terfsa en hoe hij bijvoorbeeld op, op het Nederlands kampioenschap... Ja. Km, tientallen kilometers lang alleen reed? Ja, hij is natuurlijk wel een man die, die dat gewoon bewezen heeft. En die ook niet zo snel stilvalt. Hè? Twee jaar geleden werd hij bijna wereldkampioen. Dus hij is wel een man voor de verrassingen. Maar ik denk dat uh, ook een lange veld en een boom... Ja, uit de voeten komen. We moeten gewoon zorgen dat we in een goede groep zitten. In een goed groepje zitten. En het liefst vooruit zonder sprinters. Want we hebben niet echt de snelste sprinters natuurlijk. Alhoewel, boom heb ik. Kevin is ook een keer klopt. Maar kijk, met Kevin is, als we hier naar met Kevin is heen komen, ja, dan. Maar er zijn alle landen kansloos, denk ik. Ja, dat is natuurlijk de algemene opvatting. Gio Lippens met de actuele stand van zaken. Zit Westra nog bij die kopgroep? Westra zit nog bij die kopgroep. Het is een uh, behoorlijk sterke kopgroep. Want ik kijk nu naar Dennis Menchov, die daar in het midden van die kopgroep met zijn linker elleboog nog in het verband dat zal een overblijfsel zijn van een valpartij in de Tour de France. Uh, die rijdt daar toch ook uh, behoorlijk mee. En als je dan kijkt naar die namen, ja, Christophe de Noorse kampioen, Brajkovic, toch ook. Uh, Jarenlang een gewaardeerd renner uit Slovenië. Dan hebben we daar Westra bij Pinotti. Meervoudig Italiaans kampioen tijdrijden. Kan dus een behoorlijk tempo rijden. Menschov heb ik al genoemd. Steward O'Grady. Meestal uh, harde werker uh, voor de sprint uiteindelijk. Hij heeft uh, hard gewerkt met name voor Matthew Goss in de Tour de France. En ook Rady is een beetje een oude krijger waarvan het toch mooi is dat hij weer in die kopgroep zit. Roelands, goede Belg. Beppu, goede Japanner ooit bij Skil Shimano gereden. Daarna vertrokken in de richting van Radio Shack. En zo hebben we toch een paar hele mooie namen daar in die kopgroep zitten. Kopgroep van 12 man. Maar eigenlijk de enige uitzondering een Koreaan is. Sumpbek Park, dat is een beetje de vreemde eend in de in deze kopgroep waar normaal gesproken verder alleen maar renners zitten die we ook kennen van de grote koersen. Tempo aan kop van het peloton wordt gemaakt door de Engelsen. Bradley Wiggins en Ian Standard zijn daar de mannen die het tempo moeten maken. Zij zullen het werk moeten opknappen, want geen Engelsen in de kopgroep, geen Duitsers. Dat betekent dat die twee sprintersploegen moeten achtervolgen. Gaan we naar nou zwemmen? Bob, het werd nog even spannend voor Phelps, hè? Ja, inderdaad. Op die 400 meter wisselslag uh, stond hem wel even aardig om te vertellen. Want ik uh, zei al dat hij op reserve zwom. Michael Phelps, dat doen wel meer zwemmers zo in de ochtend. Maar uh, Phelps deed het wel erg rustig aan. En uh, had bijna te veel risico genomen, bleek achteraf. Want in de laatste heat, de heat na Phelps, ging het zo hard dat Phelps nog bijna werd uitgeschakeld. Met die 4 13 33 ook een tijd uh, ja, ver beneden. Ze kunnen, hij kan echt veel harder. En uh, Phelps uiteindelijk als achtste en laatste pas door naar de finale van vanavond. En bijna dus een uh, ramp hier in de ochtend voor Michael Phelps. Bijna uitgeschakeld. En uh, Laszlo Thier, de Hongaar die die, versloog, uh, die die in dat eindsprintje versloeg, die uh, is dus wel de klos. Want uh, die uh, tikte aan in 4, 13, 40, 700ste achter 9 negende tijd. En dan zit je dus niet in de finale. En dat is toch een behoorlijke verrassing zo hier op de eerste zwemochtend in het uh, Olympisch Bad van Londen. Want Thier is de vijfvoudig. Europees kampioen. En die hadden we zeker in die finale verwacht. De snelste tijd van Hakino Kosuke. De Japanner, ik zei dat al, 14-0-1. Verder door Chet Leclo, Ryan Lochte, Thiago Pereira... Thomas Fraser-Holmes, Luca Marien, Juju, Horihati en dus als laatste en achtste Michael Phelps. Maar vanavond zal die ongetwijfeld veel harder gaan. Bob van der Tak. Ik heb de paarden aangekondigd dat die gingen huppelen... maar uh, de, de, ik heb nog niks gehoord van Ed van der Band... Het, die letter bent. Het is <laughs> mooi, uh, maar de dressuur en eventing staan op het programma. En eventing uh, is een soort military. Hè? Het is uh, in Engeland natuurlijk buitengewoon populair dat die paarden ze nu en dan over elkaar heen struikelen. Misschien na twaalf uur, je weet het nooit. Ik lach nog Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. We staan hier met een tent met twee kinderen. Ja, het is heel gezellig en heel leuk. Ik neem je mee.